10 uur Martijn van Beek met het NOS-journaal. Premier Rutte en minister Rosenthal van buitenlandse zaken gaan volgende week dinsdag op bezoek bij de Amerikaanse president Obama. Het is de eerste keer sinds zijn aantreden dat Rutte uitgenodigd is door het Witte Huis. Het gesprek zal vooral gaan over de schuldencrisis in Europa. Ook de economische banden tussen Nederland en de Verenigde Staten en de situatie in de Arabische wereld staan op de agenda. De dag ervoor spreekt Obama in Washington met de EU-president van Rompuy... en de voorzitter van de Europese Commissie, Barroso, over de crisis. De geplande werkzaamheden aan de weg zijn komende nacht... allemaal afgelast vanwege de mist. De aanhoudende mist leidt al twee dagen tot problemen. De avondspits was vanavond dubbel zo zwaar als normaal, zegt de ANWB. Op het piekmoment stond er ruim 300 kilometer file. De luchthaven in Rotterdam heeft alle vluchten van vanavond geschrapt... En voorspelt ook voor morgen weinig goeds. Zo mogelijk worden vluchten omgeleid via Schiphol, waar met een aangepaste dienstregeling wordt gevlogen. Door de mist werd vanavond ook de eerste divisiewedstrijd tussen Sparta en Emme gestaakt. De scheidsrechter besloot na kwartierspelen dat het zich te slecht was om door te gaan. Emme stond toen met 1-0 voor. Johan Kruijf wijst beschuldigingen van racisme met klem van de hand. Kruif zei in augustus tegen Edgar Davids... dat hij alleen in de raad van commissarissen van Ajax zit omdat hij zwart is. In het tv-programma Voetbal International legde hij uit... in welke context zijn opmerkingen waren gemaakt. Het club Icoon verwees naar Davids rol in de raad... om de leegloop te voorkomen van allochtone talenten bij Ajax. Edgar Davids schrijft op zijn weblog dat hij Kruif nooit racistisch heeft genoemd. Hij wilde met zijn uitspraken alleen aangeven... dat de fatsoensnormen soms ver te zoeken waren. Johan Kruif zei daarop in VI dan is het probleem tijdens dit programma meteen opgelost. Het weer, de mist breidt zich vannacht uit over het hele land. Minima rond of net onder het vriespunt. Ook morgen de hele dag hardnekkige mist, maar in het oosten en zuidoosten veel zon. Het wordt dan 3 graden in de mist tot 11 in de zon. Dit was het NOS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 GELD LENEN KOST GELD. NOS, NOS, NOS Daniel. 1. Langs de lijn. Met Gio Lippens. Goedenavond, u krijgt van ons een uur sportradio op een intrieste dag. Want het was de dag waarop de Nederlandse sterhongballer Gregory Halman om het leven kwam bij een steekpartij. Dat nieuws sloeg bij de coach van het Haanemse Kinheim in als een bom. Ja, toen was het even stil. En toen, ja. toen uh, was het uh, even zijn andere collega inschakelen. Want ja, ik had op het moment even niet mijn hoofd bij... Uh... Bij lessen en dergelijke. Al het andere is dus triviaal, zoals het bestuurlijke gedoe bij Ajax. Hoewel, heeft Johan Cruijff zich richting Edgar Davids nou bezonderd aan racisme? Trainer Frank de Boer denkt er het zijnde van. Ik ja, begin dat ik dat uh, natuurlijk, uh, als het over racisme gaat, uh, een zeer afkeur. Ik weet niet wat er zich afgespeeld heeft, dus uh, ik kan daar moeilijke mening over geven. En nu hoeft maar naar buiten te kijken om te weten dat het niet alleen rond de arena mistig is. Gisteren werd Excelsior AZ na één helft gestaakt en dat was een goed besluit vindt de KNVB. En wat dat betreft is ook in de spelregels opgenomen dat de scheidsrechter niet alleen reglementair beide doelen en zijn assistenten moet kunnen zien, maar dat mede overwegen moet worden of het publiek de wedstrijd goed kan volgen. Verder in deze uitzending Johnny Romme over Enrico Fabris die dit weekend een punt zette achter zijn schaatsloopbaan. Alles over Olympique Lyon tegen Ajax van morgenavond en een reportage over The Man in Black. Dat alles en nog veel meer tot 11 uur vanavond. Nou, we beginnen met de dood van Gregory Halman. De Nederlandse en internationale honkbalwereld is diep geschokt. De speler van de Seattle Mariners kwam om het leven... bij een steekpartij in Rotterdam. Het is een klein politieafzettingje rondom de deur van 17A in de Janssonierstraat. Een straat die nu... Langzaam wereldnieuws aan het worden is. Nu bekend is geworden wie hier vanochtend is neergestoken. De 24-jarige Gregory Halman. Major League baseballer, honkballer. Bekend, beroemd in Amerika. Hi there and welcome to World Sport Live from London. Ik ben Don Ruddell. We're going to start with baseball today... and the shocking news that a major league outfielder was murdered in Holland this morning. Patricia Wessels van de politie rotterdam rijmond vertelt over de steekpartij. Ja, iets een half zes kregen wij de melding dat er een man was neergestoken... aan de jans in Rotterdam. Politiemensen en ook diensten zijn er gelijk naartoe gegaan. En ze troffen een zwaargewonde man aan. Uh, ze hebben de man gereanimeerd, maar dat heeft helaas niet mogen baten. De man is in uh, de woning overleden. Er zijn ook mensen die niet voor de microfoon willen reageren... maar die vertellen dat ze vanochtend uh, de broer Jason voor de deur hebben gezien. Die wilde naar binnen, stond heel hard op de deur te bonken. Maakte veel lawaai. Later is hij naar binnen gegaan. En uh, nog veel later is de politie hier de straat in gekomen. En is hij gearresteerd. Houmen was born in de Netherlands in de city of Haarlem. De exacte circumstances van zijn dood zijn unclear. Het is al duidelijk geworden wat de mogelijke aanleiding is geweest. Nou, het lijkt zich te richten op een ruzie die voorafgaand is aan het stekenincident. Uh, die zou gaan om een radio die te hard heeft gestaan. Um, maar goed, we zijn nog druk bezig met te verhoren. Dus uh, mogelijk dat hij later nog meer informatie naar buiten kan komen. The 24-year-old Hellman had played 4 games for the Mariners and had a 230 batting average this season. He also represented his country and helped the Dutch win the European Championship in 2007. U hoorde het, het, is groot nieuws in binnen- en buitenland de dood van Gregory Hallman. Ik praat erover verder met onze honkbalverslaggever Theo Plasgaard. Theo, goedenavond. Dag Jo. goedenavond. Wat dacht jij toen je het hoorde? Ik hoorde het vanmorgen vroeg. Ik, ik was verbijsterd, vol ongeloof. Ik dacht, het kan niet waar zijn, maar ik ben het bericht gaan checken. En uh, ja, het bleek helaas uh, waar te zijn. Ja, is het een familiedrama van het ergste soort? Want uh, er wordt al gesproken, hè, de broer is gearresteerd, Jason... Ja, sowieso. Uh, twee ouders die hun uh, zoon verliezen. Twee zussen die hun broer nooit meer zullen zien. En er is geen sprake van een uh, natuurlijk overlijden. Want er is uh, duidelijk sprake van uh, een gewelddadige doodsoorzaak. Dat maakt het extra triest, denk ik. En wat voor familie groeide hij eigenlijk op? Uh, was het een sportieve familie? Want uh, zijn broer honkbalde. Ja, het, het was een buitengewoon sportieve familie. Vader Eddy was een uh, oud international. Honkballer ook. Moeder Hannie. Een verdienstelijk softballster. Zijn broer Jason, een goede hongballer bij, bij Kinheim altijd gespeeld. En zijn zus Naomi, een professioneel basketbalster, ook uh, lid van het uh, Nederlands uh, team. En zus Eva, de jongste, een goede softballster. Dus in een echte sport sportfamilie. sportfamilie ja. Ja, nou, de verslagenheid is in elk geval ook heel groot bij de honkbalclub in Haarlem, Kinheim. Daar zat Gregory Halman in de opleiding. Kinheim-coach Ilko Jansen vertelt hoe hij het nieuws hoorde. Ja, een collega kwam bij mij in de klas... of ik iemand kennen die bij, bij Seattle uh, hongballen. Ja, toen heb ik gelijk gezegd, ja, dat, dat moet Greg zijn. En uh, die zei, dan moet je even meelopen. Dus uh, die had op dat moment op Telegraaf.nl... op Telegraaf.nl site geloof ik, uh, dat bericht openstaan. Ja, toen was het even stil. En ja. toen uh, was het uh, eventjes een andere collega inschakelen. Want ja, ik had op dat moment even niet in mijn hoofd bij, uh, bij lessen en dergelijke. Nee, wat was de impact ervan van jou... Ja, het is heel uh, onwezenlijk, heel onwerkelijk. Uh, als je twee weken, weken geleden uh, nog met elkaar contact hebt gehad. Uh, tijdens de Major League Baseball serie van, uh, van Rick van der Hurk. Dan, uh, dan is het niet te bevatten dat, uh, dat je tweeënhalve weken later over dit onderwerp praat. En ja. uh, als honkballer, hoe goed -ho was hij? Ja, ik denk dat Rick een ongelooflijk uh, talentvolle speler was. Dat heeft hij in eerste instantie bewezen. Uh, op het moment dat hij uh, vanuit de Kierheim-jeugd zo het eerste in uh, kwam... en eigenlijk binnen, binnen anderhalf jaar MVP, beste slagman en wat dan ook maar kon worden. Uh, en daarna vervolgens uh, het contract bij als was een bevestiging van zijn kwaliteit. En dat heeft hij uh, niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten altijd uitgedragen. In hoeverre uh, had jij zelf met hem te maken? In welke situaties? Nou ja, Wij hebben, wij hebben bij Kierheim uh, Greg altijd uh, mogen ondersteunen in, in zijn aanloop richting zijn profseizoen. Uh, Um, ik ben pas ik ben gaan coachen op het moment dat Greg al uh, een professionele carrière gestart was. Daarvoor heb ik alleen tegen hem gespeeld. Bij Kinheim heeft natuurlijk uh, al die jaren natuurlijk volledig zijn hoemal uh, zijn loopbaan uh, is, is, is, ja, is altijd bij Kinheim geweest. Ja. Van, uh, vanuit Kinheim is hij dus ook vertrokken naar, uh, naar, uh, naar Seattle. En wij hebben hem daar mogen ondersteunen en, en, en ja, hij heeft bij ons meegetraind. En je had meteen al door, dit is een, echt een waanzinnig talent? Ja, Gek kijk niet alleen als Hongmalle was hij heel bijzonder, maar ook als persoon. Binnen onze trainingen was hij, uh, was hij een voorbeeld voor mij. En hij, is, uh, hij is een voorbeeld voor, voor de spelersgroep geweest. Professionaliteit op een top, bereid om met, uh, met, iedereen, uh, met iedereen aan de slag te gaan tijdens, uh, tijdens onze trainingen. Terwijl hij daar in principe natuurlijk zijn eigen traject volgde, uh, stond hij volledig open om, uh, ja, om de spelers van onze, van, ons, van onze groep ook gewoon te begeleiden waar, waar mogelijk. Een groot verlies dus. Ja, wat mij betreft een heel groot verlies. Bedoel, uh, persoonlijk, uh, omdat, je, uh, ja, omdat je hem uh, van dichtbij mogen meemaken. En voor de hommelsport, omdat je in hem denk ik een ambassadeur vanuit het Nederlands hommel uh, kwijtraakt. Elko Jansen was dat de coach van Kim Heijn. Kinheim. Theo Plasjaar, uh, zijn broer Jason, we hebben het er net al even over gehad, dat is nu de verdachte. Hij speelde bij Kinheim ook, hè? Ja, het is een uh, afschuwelijke gedachte, maar wel een feit die Jason, dat was een dragende speler bij Kinheim, catcher, aangewezen slagman. En uh, hij studeerde in Rotterdam en omdat, omdat de combinatie reizen, studeren, trainen, spelen wat te veel werd, wat te zwaar werd, uh, heeft hij onlangs besloten om overschrijving aan te vragen van Kinheim in Haarlem naar de Rotterdamse Neptunus. Ja, hoe nou veranderd kan het zijn? Ja, het feit dat hij nu betrokken is bij de dood van zijn broer ligt die zaak daarom zo gevoelig in de Nederlandse honkbalwereld. Want we hebben toch een hoop mensen uh, gebeld, proberen te spreken, maar ze willen allemaal niet reageren. Ja, de honkbalwereld is natuurlijk uh, een klein wereldje. En uh, ja, we zijn nog nauwelijks bekomen als uh, honkballiefhebbers van het grote feest vanwege het uh, wereldkampioenschap. En dan uh, nu zo'n feit. Gregory Hallman was kort geleden nog actief. We hoorden het Eelko Jansen net vertellen in de European Big League Tour. En Jason, ja, het hele jaar competitie gespeeld. En stond een paar weken geleden ook te juichen op de grote markt. Nou, nu even zelf over Gregory Holman. Uh, Hal, of Hallman, moet je eigenlijk zeggen. Hè? Uh, hij speelde op het hoogste niveau in Amerika. Hoe bijzonder is dat eigenlijk voor een Nederlandse speler? Nou, het is nog steeds uh, bijzonder. We zijn natuurlijk een klein land met een kleine bond. En uh, af en toe uh, dringen er toch spelers op het hoogste niveau door. Maar daar moet je dus heel, voor, heel veel voor doen. Heel veel voor laten. En het zijn er maar een paar die het uh, echt redden. Zoals uh, Rick van Hurk Heurk en Jason Hallman. Die het herstelde. Gregory Hallman, die het dus wel gered heeft. Ja, want hij is op hele jonge leeftijd naar Amerika gegaan. En dan? Wat gebeurt er dan met zo iemand in de opleiding? Ja, hij was pas 17. En dan begin je in de zogenaamde Rookie League. En dan ga je een heel opleidingstraject in van de diverse... Klasses, klassen, de diverse niveaus. Single A, Double A, Triple A. Toen heeft hij ook gespeeld in allerlei delen van het land. In Californië, in Wisconsin, en Tennessee. En als beloning voor zijn goede werk uiteindelijk bij de Tacoma Rainiers. Een uh, Triple A team, dat is direct onder het Major League niveau. Werd hij uh, uiteindelijk uh, gehaald naar het uh, allerhoogste niveau op 23 september. Zijn debuut, 2010. Bij de Seattle Mariners. Ja, en daar maakte hij zijn grote doorbraak, hè, pas geleden. Ja, daar heeft hij zijn doorbraak uh, beleefd. En. Uh... Als je eenmaal in die Major League zit, dan zit je daar niet safe. Want je gaat dan een keer heen en weer. Je moet dagelijks blijven presteren. En in het voorjaar kwam hij ook weer eventjes op een lager niveau terecht... bij de Tacoma Renius weer. Brak zijn hand, heel ongelukkig, door een bal die hij erop kreeg. Herstelde heel snel. En zijn rentree op 23 mei beloonde hij zelfs met een, met een home run. Ja, laten we even gaan luisteren naar het Amerikaanse commentaar. Altijd mooi bij die home run. Ends up with a head, still nobody out. Boy, this well hit. Deep left field. The ball's up and it is gone. A three run homer for Greg Holman, and the Mariners are back on top. Four to two. Greg Holman leans into one, his second home run. Gives him six RBIs on the season. How about the Mariner pop in the first two innings? Ja, dat was zijn tweede homeren en zijn eerste op het allerhoogste niveau. Zijn eerste big league homer in de wedstrijd tegen de LA Angels. Nou, kijk eens aan. Zegt er zijn maar weinig Nederlanders die op het allerhoogste niveau gespeeld hebben in die Major League Baseball. Een van hen is Rick van der Hurk. Hij maakte zijn debuut voor de Florida Marlins, speelde daarna voor andere teams. Hij is nu ook in Amerika. Rick, goedenavond. Goedenavond. Hoe heb jij het nieuws gehoord? Uh, ja, vanmorgen heb ik gebeld door mijn vader en uh, die bracht mij de verschrikkelijke nieuws. Ja, want ik kan me voorstellen dat jij ja, dubbel getroffen bent uh, emotioneel. Want je hebt hem kort geleden nog gezien, hè, in Nederland. Ja, je hebt uh, de laatste uh, European Big League Tour hebben we gewoon uh, ja, dag en nacht van elkaar doorgebracht. En uh, ja, dan als je dan zoiets ja, op je borst krijgt, uh, dan word je er niet vrolijk van, mee. Wat zijn jouw herinneringen aan Greg Hall, Hallman? Ja, gewoon een geweldige kozer. Uh, en ook, ook weer de laatste, de laatste periode hier met, met de Tour en... Uh, ja, hoe die, gewoon, hij heeft gewoon een grote persoonlijkheid en, en hij wil kinderen helpen en hij wil teruggeven uh, ja, aan, aan alle honkballertjes in Nederland. En, en, en qua honkballen zelf ook uh, voor de Mariners, uh, Ja, wat hij, wat hij door, door heeft gestaan over de jaren en, en, en toch weer in de Major League uh, komt en blijft, is toch wel, uh, toch wel heel knap hoor. Ja, zeg, wij hebben natuurlijk in Nederland geschokt gereageerd, we hebben zojuist in een overzicht uh, de Amerikaanse reacties gehoord, want ook in Amerika is het groot nieuws hè? Ja, zeker. Ja. Ik, ik, ik heb nu ESPN aanstaan en uh, ik is net op ESPN geweest, dus het is dus inderdaad ook groot nieuws hier. Ja, is dat niet bizar dat, dat gewoon Nederlandse spelers daar nou ja, zo in de belangstelling staan... Hè, dat je dan met dit soort zaken ineens uh, headline-nieuws bent? Ja, precies. Ja, dus, uh, ja, je, je kan het niet beschrijven en het is gewoon, uh, het is gewoon vreselijk wat er is gebeurd. Okay. En uh, ja, je bent met een klok. Het is gewoon, uh, het drinkt nog niet door. Ja. Terug naar Nederland straks, of uh, wat ga je doen? Ja, dat dus, uh, ja, weet ik niet. Het ligt een beetje aan uh, de komende dagen. Even kijken wat er precies gaat gebeuren. Ik, uh, ik weet, ja, het, is het, allemaal, het is hier pas één uur s middags, hè. Dus het middag. Uh, ja, het is net bekend geworden ja. eigenlijk. Ja, de de ja, medewerking ja. zal in ieder geval groot zijn, denk ik. Hè? Het Amerikaanse hong. Ja, ja, okay. ja, zeker. Ik wel. wens jou sterkte, Rick. Dankjewel. Rick van de Hurk was dat. Uh, Theo, nog even kijken wat er allemaal mogelijk was geweest voor Alman. Stel dat het nou allemaal goed was gegaan er in Amerika. Waar had hij terecht kunnen komen? Hij is maar 24 jaar geworden. En dan moeten je beste jaren als honkballer uh, nog komen. Hij heeft wel zijn uh, droom gerealiseerd. Als driejarig kind heeft hij altijd al geroepen. Ik wil het allerhoogste halen. Hij heeft het uh, waargemaakt. En uh, ja, een grote carrière lag in het verschiet. Hij stond weer op het 40-mans roster bij zijn uh, proforganisatie. Dus volgend jaar wilden ze hem er weer bij hebben. En ik denk dat je kunt zeggen dat een uh, grote sportcarrière in de knop gebroken is. Ja, want het heeft allemaal niet zo mogen zijn. Gregory Alman werd 24 jaar oud. Theo, bedankt. Album dat na haar dood is uitgekomen. Amy Winehouse met Our Day Will Come In het Album. Dat heet Hidden Treasures. Terwijl Ajax zich aan het voorbereiden is... op de belangrijke Champions League-confrontatie met de Olympique Lyon... wordt er nog volop nagepraat over die ledenvergadering, ledenraadvergadering van gisteren. Het conflict in de Raad van Commissarissen... leverde een beschuldiging van racisme op. Johan Cruijff zou een racistische opmerking hebben gemaakt... tegen Edgar Davids. En dat is ook doorgedrongen tot de trainer van Ajax, tot Frank de Boer.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 niet mee moest nemen, als je het niet erg vond. Nou, Johan Cruijff zei eerder vanavond in het tv-programma Voetbal International... zich niet te kunnen herinneren dat hij Edgar Davids heeft beledigd... nog van racisme is beschuldigd. Bovendien vindt Cruijff dat het moment waarop de uitspraken bekend zijn geworden... nogal vreemd is. Het is alleen zo dat, uh, dat, uh, dat die dingen er buiten komen op een bepaalde manier. En <coughs> ik, uh, ik was gisteren, of wat is het? Zondag was het? Ja, gisteren. De hele dag op Ajax. Uh, op We hebben vier, uh, vier, vier uur of vijf uur zo'n beetje bij elkaar gezeten. Er wordt er niets gezegd. En het moment ik me hier gaan ze erover beginnen. Maar het is allemaal van die, die, die kunsten die ze de laatste tijd onthalen. Maar goed, ik denk dat ze zichzelf alleen maar in discussie brengen. Ik heb ook die, uh, die, die dingen op dat uh, YouTube gezien. En dan zie je dat, uh, dat Davis bijna geforceerd wordt om het te zeggen. Want ik leek me niet dat hij die intentie had om het te doen. Maar goed, het is dus alleen maar een indruk. Nou ja, het verhaal wilde van Steven ten Haven dat, dat u hem behoorlijk beledigd had gisteren tijdens die ledenraadvergadering En dat hij daardoor, ondanks het feit dat hij heel rustig bleef, misschien wel de reden had gehad om het te vertellen. Ja, het is ook weer een leuk verhaal. Altijd achteraf. Hè? Er, is nooit, er wordt nooit wat gezegd als je erbij bent. Dus ik kan me voorstellen dat, uh, dat er uh, in de discussie zelfs gisteren uh, keihard, hard tegen hart is. Maar goed, in de Kamer is dat nou eenmaal gewoon, dus ik weet niet beter. Als iemand het niet mee eens is, hetzij iemand van, uh, die naast hem zit of wat dan ook, die kunnen gerust op gaan. Ik heb geen enkel moment gezien dat, uh, dat David beledigd werd, of zoiets dergelijks. Of dat, uh, dat de haven zei van hey, dat moet je die accepteren. Ik kan me niet herinneren dat het überhaupt zoiets geweest is. Nou, dat was Johan Cruijff vanavond op tv. Edgar Davids heeft op zijn website laten weten verrast en geschokt te zijn... door de impact van zijn woorden van gisteren. Hij vindt dat de fatsoensnormen soms ver te zoeken waren. Maar hij benadrukt, ik heb nooit gezegd en dat wil ik benadrukken... dat Johan Cruijff een racist is. Gaan we weer naar het voetbal. Ajax is toe aan een opsteker. De ploeg kan zich morgenavond tegen Olympique Lyon... kwalificeren voor de achtste finales van de Champions League. In eigen huis speelde Ajax eerder nog doelpuntloos gelijk tegen Lyon. En aan de vooravond van de uitwedstrijd... sprak Ronald van der Geer met Frank de Boer. Hoeveel, uh, houvast biedt je eerste wedstrijd tegen Lyon nog... Uh, voor deze ontmoeting omdat zij er zoveel bij hebben gekregen... en jij er zoveel kwijt bent geraakt? Uh, daar heb je gelijk in. Aan de andere kant... Uh... Kijken we ook positief naar die eerste wedstrijd terug. Uh, hoewel uh, Lyon ook uh, bij, uh, bij momenten zeer gevaarlijk waren, Vooral in de omschakeling. Ze hebben uh, ja, ook niet echt een hele beste reeks zoals wij dat eigenlijk uh, hebben. We hebben ook veel wedstrijden verloren of gelijk gespeeld. Ja, ik denk dat wij gewoon vanuit onze eigen kracht. Uh, vanuit moeten gaan. Natuurlijk hebben zij uh, met Gries, uh, Koukouf die er weer bij is, Lopez die er misschien bij weer is. Dus uh, zij zijn er zeker niet uh, minder op geworden. Maar ik heb hele goede dingen gezien in de eerste, uh, in de eerste wedstrijd. Alleen, dat hadden we ook toen tegen Spartak Moskou, uh, ken ik me herinneren, dat we ja, eigenlijk heel veel uh, domineerden, veel kansen creëerden. En als je dan met het uh, goede gevoel ook naar Spartak Moskou toe ging, en eigenlijk uh, hebben we daar niks... Uh, je hebt niks kunnen uitrichten. Kun je ons een beetje delen met die, met die puzzels waar je je mee hebt bezig gehouden? Nou, je, hebt, je hebt niet alleen uh, je hebt met je team te maken, maar je hebt ook met individuen te maken. Je hebt met jongens die in de tweede die perspectief hebben voor, voor eventueel het eerste elftal. Die je misschien juist moeten teleurstellen omdat je de voorkeur geeft op een andere positie. Terwijl die jongen het fantastisch doet al bijvoorbeeld de, de laatste maanden in, in Jong Ajax. Dus ja, daar, daar moet, je echt, uh, moet je ook aan denken of je niet uh, iemand uh, dat perspectief uh, ontneemt. en waardoor je zijn uh, motivatie heel erg naar beneden gaat. en in de toekomst dat weer uh, kan hinderen voor de ontwikkeling van, de, van die speler. Dus daar heb je continu mee te maken. Je hebt, uh, we hebben vandaag ook, uh, volgens mij is dat net begonnen: jonge heeft die uh, weer speelt bij de graafschap. We hebben de next-gen series voor de A-junioren die uh, morgen ook speelt. Ja, het was allemaal een heel gepuzzel, maar uiteindelijk zijn we het uitgekomen. En natuurlijk, voor ons is wij zijn het allerbelangrijkste en daar zal alles moeten voor wijken. En, en de, vandaar dat er ook dus twee a junioren bij zitten. Heb je ook uh, nagedacht over een andere keeper? Nee, nog niet. Nee. Ik heb het niet aan twijfelen gebracht. Nee, maar je weet allemaal dat je fouten kan maken. Natuurlijk willen we dat zo tot het minimum beperken. En zeker kennen het ook, want daar hebben we het nu over. En ik heb ook gezegd: ik ben iemand die wel heel veel vertrouwen geeft aan spelers. en niet na één, twee wedstrijden dan het vertrouwen opgeeft. En hij weet als geen ander. Ik heb kort met hem gesproken. En ja, uh, hij moet het wel uh, uitstralen dat, uh, dat het een incident is. Want anders slaat het misschien over uh, naar de verdediging. Dat wil, dat wil niemand. Dus hij moet gewoon zich vasthouden aan de wedstrijden ervoor. Waarvoor die, uh, waar, dat hij het fantastisch heeft gedaan. Dat hij ook punten voor ons gepakt heeft. Dus ik denk uh, dat dat weer wel zeker goed komt. En dat was de trainer van Ajax, Frank de Boer, met zijn verhaal. Hij sprak met Ronald van der Geer. Die hangt nu aan de lijn. Ronald, goedenavond. Goedenavond Gio. Zeg, hoe is de sfeer bij Ajax? Want, uh, nou, je kunt rustig zeggen dat er wel wat gebeurd is hè, de laatste dagen. Bij Ajax probeert men uh, met man en macht... en ook voor de focus te houden op, uh, op de wedstrijd. Het is uh, duidelijk dat de club in, uh, in beweging is. Op alle fronten. Sportief gezien heeft men al de handen vol... om tot goede resultaten te komen. Dat lukt al niet. Dus als er vanaf de werkvloer, zeg maar, deze werkvloer dan ook nog eens bemoeienis moet zijn naar de andere kant. Dat is iets te veel gevraagd. Dus men probeert eigenlijk de bestuurlijke crisis weg te houden van de spelers. En volgens mij slaagt men daar wel in. Hoewel, ja, het is natuurlijk wel onderwerp van gesprek, maar dan met name bij de volgers. Maar men probeert hier echt de focus op het, op het voetbal te houden. En toch, hè, over die crisis gesproken, is er nog iemand van de Raad van Commissarissen meegereisd naar Lyon? Nee, twee directeuren zijn er. Henri van der Aa en Jeroen Slop. En verder is er niets van dat mee. Het uh, was ook eigenlijk wel duidelijk dat, uh, dat geen van de commissarissen het uh, nu raadzaam vond... Om, uh, om, om met Ajax mee te gaan naar uh, Lyon. De enige die nog kan arriveren is de nieuwe technisch directeur uh, Danny Blind. Maar dan heb je het, wat mijn informatie betreft, ook wel uh, gehad. Dan we hebben we net geluisterd naar de trainer, naar Frank de Boer. Uh, nou, Die liet niet het achterste van zijn tong zien. Weet jij waarom? Ja, dat is ook moeilijk, hè? Uh, ook voor hem geldt overigens, en dat zegt hij zelf ook... en dat gebruikt hij als argument van... ja, ik, uh, ik hou het toch maar even liever op het, uh, op het sportieve. Hè, want daar heb ik mijn handen vol aan. Het is voor hem natuurlijk ook moeilijk. Hij heeft uh, vrijdag tijdens de persconferentie al aangegeven... toch wel met deze situatie in zijn maag te zitten. Hè, het is Kruijf, uh, die hij graag mag... of Van Gaal, die hij bijzonder graag mag. Ja, die twee staan nu toch wel uh, indirect tegenover elkaar. En dat, dat zit hem natuurlijk helemaal niet lekker... En daarbij, hij, hij zal best een mening hebben, maar zal die het liefst intern ventileren en, en zeker niet met ons willen delen. En het leidt alleen maar af, en ik, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat hij zijn mening wat dat betreft voor zich houdt en zegt... joh, ik heb het druk gehad met mijn elftal, dus even niets van dat. Heeft de boer trouwens nog contact gehad met Cruijff? Nee, uh, wel een vraag uh, heb ik erover gesteld aan hem. Um, want ik verwacht eigenlijk wel dat er misschien een, een telefoontje zou zijn gekomen: van joh, succes, het kan natuurlijk nog. Maar tot op heden is er geen enkel contact geweest tussen Johan Cruijff en, uh, en de hoofdtrainer van Ajax. Nou, nou had hij het net in dat gesprek had hij het over puzzelen. Valt er eigenlijk nog wel wat te puzzelen bij Ajax? Valt genoeg te puzzelen. Um, sterker nog, IJs is het op dit moment een, een sportief uh, grote puzzel. Omdat niet alle stukjes er zijn. En met de beperkte stukjes die er zijn, zal je toch tot een concept moeten komen waar je mee voor de dag kan komen in de Champions League tegen Lyon. En dat is al, al lastig genoeg. Hè? Ze vallen bij borstjes om. Boerichter is uiteindelijk toch ook weer niet mee. De Jong en Boelekin. Opties in de spits zijn er niet. Siekterson is er al langer niet. Oyer ontbreekt ook nog eens een keer. Er is een, uh, ja, een, een, een aantal jongens uit, uh, uit, uit, uit de belofte, de, de jeugd, mee. Klaassen, uh, Koppens, uh, de Sa, dat zijn allemaal jongens... Die uh, Lucoki hoort er eigenlijk ook bij. Die, die dus nu mogen ruiken aan het, uh, aan het grote werk. Ja, hij wil natuurlijk toch een concept bedenken... waarmee hij uh, Lyon kan bestrijden. Uh, wat gaat hij doen in de spits? Lodero leek een ontbrekende schakel... die hij ineens zomer in zijn schoot geworpen kreeg tegen NAC. Daar zal hij best wel eens mee van start kunnen gaan. Maar hij kan ook kiezen voor twee andere vleugels... en Soleimani bijvoorbeeld in de spits zetten. Het zijn puzzels waar, uh, waar die druk mee aan, uh, aan de gang gaat. En, uh, en, en verdedigend moet er uh, natuurlijk toch ook wel wat gesleuteld worden. Ja, en wat moet je veranderen? Tijdens de wedstrijd, dat zijn dan de puzzels waar Frank de Boer zich mee bezig heeft gehouden. En ja, daar heeft hij zijn handen vol aan. Nog iets opvallends in het verhaal van Frank de Boer. Uh, de keeper, hij uh, neemt zijn keeper duidelijk in bescherming. Kenneth Vermeer. Ja, misschien is dat ook wel terecht. Uh, kijk, weet je, er, is natuurlijk, er komt een moment dat je je keeper moet wisselen. En Kenneth Vermeer doet er alles aan om dat moment te bespoedigen. Dat doet hij niet bewust, maar de prestaties zijn gewoon uh, niet goed. En Frank de Boer heeft natuurlijk die Sillissen destijds niet voor de bank gehaald. Er komt een moment dat dat de doelman van Ajax moet gaan worden. Alleen, welk moment kies je? Als je op dit moment besluit voor zo'n belangrijke wedstrijd als nu... Louis Vergaal deed het overigens wel met Menso en Van der Sar destijds. Maar uh, ja, je krijgt wel te maken met een gedesillusioneerde keeper, uh, Kenneth Vermeer. Mocht er dan onverhoopt iets met Sillissen gebeuren... in zijn eerste wedstrijd als eerste keus... dan moet je dus weer op hem terugvallen. En ja, dat is natuurlijk buitengewoon lastig... Je kunt misschien beter een moment kiezen, bijvoorbeeld de winterstop... dat je zegt, nou ja, vanaf nu doe ik het anders. Dan kun je erover praten, dan kun je het verwerken. Dat is misschien een beter uh, moment. Maar ik, ik, ik heb er wel begrip voor dat uh, de boer nu nog zegt... Nou, het blijft maar even staan. Maar het moet niet te gortig worden natuurlijk. Ik denk niet dat hij morgen weer in de fout moet gaan. Want dan, uh, dan, dan zal het moment aanstaande zijn. Zeg gewoon dat nog even. Ajax in de competitie en Ajax in de Champions League. Dat is een wereld van verschil. Uh, afgelopen zaterdag 2-0 voorsprong tegen NAC verspeeld. In de Champions League werden in drie wedstrijden gewoon de nullen achterin gehouden. Is dat verklaarbaar? Ja, die tegen Lyon was wel knap, want uh, Lyon is een goede ploeg. Hè, dat gaan we morgenavond ook, uh, ook zien. Ook toen werden er overigens wel kansen weggegeven. Maar weigerden met name Gomiste te benutten. En die andere twee wedstrijden, ja, ik vind dat niet helemaal een graadmeter. We hebben natuurlijk best uitgekeken naar Dynamo Zagreb en onbekend maakt onbemind. Nou, het is onbemind gebleven, omdat het geen goede ploeg is. En de tegenstand die Dynamo heb eigenlijk aan Ajax kon bieden, was gering. Dus dat was niet zo'n hele grote opgave om in die twee ontmoetingen de nul te houden. Dus het valt wat lastig te, te, te vergelijken. Lyon heel knap. En voor de rest, ja, er vallen nou eenmaal gaten in die verdediging van Ajax op het moment dat het onder druk staat. Het lijkt ook wel of het soms concentratieverlies is. Misschien ook wel gebrek aan kwaliteit. Je moet het ook zien in combinatie met het middenveld. Maar die Champions League competitie de competitievergelijking gaat niet helemaal op... omdat Zagreb gewoon niet goed genoeg was. Kortom, morgen gewoon weer een echte Champions League-wedstrijd. Wat kunnen we van Lyon verwachten? Vuurwerk, denk ik, want Lyon vecht natuurlijk voor de laatste kans. Weet dat als het verder wil in de Champions League... dat het deze wedstrijd moet winnen. Hè? Ajax heeft aan een 1-1, 2-2, 3-3, nou ja, gaan maar door, eh, genoeg. 0-0 wordt nog even lastig, maar bij een ander gelijkspel is men er. Lyon moet dus winnen, heeft wel het voordeel dat het thuis speelt... daar waar het het altijd goed doet ook in de competitie, in tegenstelling tot uitwedstrijden. Want waar Ajax kwakkelt, kwakkelt Lyon ook. Als we even als te nemen die eerste wedstrijd... Want dat is dan toch het meest duidelijke. Daar stond al een aardige helftal van Lyon. Maar in elke linie ontbrak nog iemand. En die mensen zijn allemaal terug. Kouroukouf op het middenveld, Chris centraal achterin... en Lissandro Lopez heeft afgelopen weekend... zijn eerste uh, minuutjes weer gemaakt. De topscorer van het, uh, het vorige seizoen. En die is brood en brood nodig. Voeg daaraan toe dat Grenier en Bastos ook weer op tijd fit zijn... oftewel de selecties is er klaar voor. En als je die namen allemaal zo op een rijtje zet, dan is dit een hele aardige ploeg waar je echt het nodige van kan verwachten. Ronald van der Geer, dankjewel. Oké. Okay. I don't when we wild and young. All that's faded in the memory. I feel like somebody I don't are we really who we used to be? Am I really who I was? All well, the lights will draw you in, and the dark will bring you down, and the night will break your heart. Only if you're lucky.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 Hard. Only if you're lucky now. And if the lights draw you in and the dark. Brian Adams was dat met Lucky Now. Het is mistig buiten, dat was het gisteren ook. De eredivisiewedstrijd tussen Excelsior en de koploper AZ moest zelfs gestaakt worden. Scheidsrechter Kevin Blom vond het in de rust niet verantwoord om door te spelen. Nou, we hebben in de rust even met elkaar overlegd. Het uh, werd eigenlijk naar, ja, naar aanleiding van, van uh, hoe de wedstrijd voorderde... werd het eigenlijk steeds en steeds slechter... Um, en ik, uh, ik heb het bij mijn assistent ook neergelegd. En die gaven ook aan van Ayo Kev. Wij zien niet meer wanneer de bal daadwerkelijk start. Uh, de, de impact van de wedstrijd en een beslissing eh, wel of geen buitenspel is dusdanig belangrijk dat, dat wij dat niet verstandig vonden om nog door te gaan. De tweede helft van die gestaakte wedstrijd tussen Excelsior en AZ wordt op woensdag 7 december om half acht gespeeld. Dat heeft de KNVB vandaag besloten en je kunt je afvragen of de scheidsrechter überhaupt dat moet beginnen aan het duel in Rotterdam. Rob Fleur legde die vraag voor aan de competitieleider van de KNVB, Gijs de Jong. Ja, nou onze scheidsers zijn natuurlijk niet allemaal weerkundigen. Maar we proberen wel dat zo goed mogelijk in te schatten. En we hadden een vergelijkbaar geval met ADO Utrecht. Waar een aantal collega's van u uh, ochtends dachten dat het niet door zou gaan. Uh, en waar het wel degelijk goed opklaarde. En de wedstrijd onder uh, goede omstandigheden uitgespeeld kon worden. Maar dan kom je op Woudenstein. Uh, de mensen die aan de overkant hebben gezeten hebben iets gezien. En de mensen op de hoofdtribune hebben ook gezien. Er schijnen nog kansen geweest te zijn. Die hebben mensen s'avonds op de tv gezien. Dat heeft toch geen zin? Nou, laat helder zijn dat dat niet is wat we willen. We willen uiteraard dat iedereen gewoon de wedstrijd goed kan volgen. En wat dat betreft is ook in de spelregels opgenomen dat de scheidsrechter niet alleen reglementair bij de doelen en zijn assistenten moet kunnen zien. maar dat mede overwegen moet worden of het publiek de wedstrijd goed kan volgen. Neigende niet toe de regels te gaan aanpassen, dat je eh, meer met de publieke belangstelling rekening houdt. Nou, ik denk dat, het wel, dat we dat wel degelijk doen uh, en dat in dit geval uh, het inderdaad een, een heel moeilijk geval is wat we, wat we misschien uh, een paar keer per jaar hebben. Uh, maar we hebben niet voor niks in de spelregels opgenomen dat uh, de scheidsrechter ook het volgen door het publiek uh, mee moet nemen. Ben jij erbij betrokken geweest om alsnog te stoppen, halverwege, bij Excelsior zit? Nee, het is in dit geval de scheidsrechter die de beslissing uh, genomen heeft. En die informeert dan bij ons inderdaad het uh, meldpunt uh, uh, wedstrijdzaken. En die zorgt dat alle betrokkenen geïnformeerd worden. Um, deze wedstrijd wordt nu uh, uitgespeeld, moet ik goed zeggen, 7 december aanvang half acht. Uh, uitspelen. dat zal ongetwijfeld in de reglementen staan. Hoe zijn die? Nou, het staat in de reglementen wedstrijden betaald voetbal. Die zijn uh, in het seizoen 2005, 2006 zijn die gewijzigd. Uh, tot uh, dat seizoen was het zo dat die wedstrijden altijd overgespeeld werden. Uh, en we hebben eigenlijk uh, op verzoek van de clubs hebben we dat aangepast uh, vanaf dat seizoen. En hebben gezegd dat we in dit soort gevallen, uh, als het door weersomstandigheden komt dat er niet uitgespeeld. of dat er niet, de wedstrijd niet afgemaakt wordt, dat we uh, uitspelen in dat geval. Dus het maakt niet uit hoe lang er al gespeeld is, het is gewoon uitspelen. Precies, dus we zullen nu, nu was het in de rust dat er gestaakt werd en spelen we inderdaad alleen de tweede helft. Maar we hebben ook gevallen gehad waar na zes minuten uh, zo was dat gestopt werd en toen werden er nog 84 uh, gespeeld. Wat betekent het voor de clubs, uh, de mensen die op het veld hebben gestaan? Er, is ook, er was ooit een regel, het moest dezelfde zijn, maar die is geloof ik aangepast, hè? Nee, nee, nee, dat, dat is nog steeds zo. Dus in principe moet je dezelfde mensen terugzetten, onverlet natuurlijk ziekte of uh, blessures. Uh, en wel is het zo dat we. het was in dit geval rust, dus je kan wel degelijk uh, wisselen. Uh, en dan met een andere uh, mensen starten weer de tweede helft. Ja, die, die wissels zijn ooit aangegeven, hè? want het ja, is niet verder gespeeld. Nee, maar die, maar die kunnen ze nu dus wel aangeven en dan uh, de tweede helft starten. Maar het ja. is inderdaad zo, je moet met dezelfde elf beginnen... mits ziekte of blessures. Exact, dat is de regel. Heb je, heb je nu, zoals vandaag, het is nu maandag, overleg met, met iedereen over deze situatie? Nou, in, in dit geval kost het wel redelijk wat tijd. Want uh, uh, je moet natuurlijk s ochtends eerst kijken wat is er precies gebeurd. De rapportage van de scheidsrechter moet binnenkomen. Uh, de aanklager moet er iets van vinden. Wij leggen vervolgens de bevindingen voor aan het bestuur. Het bestuur moet een beslissing nemen. We moeten beide clubs informeren. In dit geval moesten we ook met de UEFA schakelen. Omdat het om een Champions League-datum ging... Dus. Uh, uh, dat moet ook allemaal nog keurig schriftelijk bevestigd worden, dus dat uh, daar gaat er wat tijd in zitten. Ja. Uiteindelijk is er uitgekomen, nogmaals. Is, is onze uh, mist, uh, regel, is die internationaal of is die specifiek voor Nederland? Nou, dit zijn de spelregels veldvoetbal, hè, dus we volgen daar wel uh, uh, wat, uh, wat er internationaal gebeurt. Uh, uh, maar nogmaals, ik begrijp de vraag. Het is natuurlijk wel iets wat steeds per geval bekeken moet worden. Uh, en in dit geval valt het misschien wat uh, slechter uit voor het publiek. Uh, uh, maar dat is wel de afweging die steeds gemaakt moet worden. Competitieleider van de KNVB, de Voetbalbond, Gijs de Jong. AZ gaat trouwens bij de KNVB bezwaar maken tegen de beslissing... om die gestaakte uitwedstrijd tegen Excelsior te laten uitspelen. De koploper wil namelijk dat de wedstrijd in zijn geheel wordt overgespeeld. De KNVB is daarvan nog niet onder de indruk... omdat er geen beroep mogelijk is tegen de beslissing om het duel uit te spelen. En dat betekent dat die tweede helft van Excelsior AZ... op woensdag 7 december gewoon wordt afgespeeld. En we blijven bij de scheidsrechters, want op het documentairefestival ITVA wordt morgen de film Man in Black vertoond. En dat is een documentaire waarin drie scheidsrechters in het amateurvoetbal centraal staan. Ze worden op de voet gevolgd tijdens wedstrijden en ook daarbuiten. En heel duidelijk wordt hoe groot de impact is van scheldpartijen en intimidaties op het veld. Edwin Cornelissen besprak de film met één van de mannen in het zwart. Badr Ben Lakadem. Hoi mannen, welkom. Excessen op het veld, dat je wordt bedreigd. Uh, Laten het alsjeblieft niet hopen. Uh, vechtpartijtjes of, of ergere toestanden. Het gaat door naar de KVB. schommel niet met kaarten. Rood is rood, boom, wegwijzen. Ze dus we moeten anders leren zich uh, te gedragen tegen ons. De man in black heet de documentaire. Het zijn uh, dit soort veldjes en dit soort clubs, want we zitten in Nederhorst bij een amateurvereniging, Badder, waar jij, uh, waar jij fluit ook, hè? Ik heb uh, ooit eens hier gefloten, en, uh, sinds de klas. ziet hier lekker kneuterig uit, hè? Alftal fotootjes en een, uh, een veldje, wat ook niet helemaal recht liep, geloof ik. Nee, oud-Hollandse uh, veldjes zijn normaal, hè? En inmiddels ben je doorgestoten, hè, als scheidsrechter? Ik fluit nu een groep 1, in hoofdklasse-wedstrijden, uh, eerste klasse. En uh, tussendoor krijg je ook uh, wat uh, ploegen die in de topklasse spelen. Als je dus een, uh, een bekerwedstrijd uh, moet fluiten, uh, heb je daar ook mee te maken. Kortom, wedstrijden met veel publiek? Veel publiek, uh, het gaat ergens om. Dus uh, mooi om dat uh, in je pakketje te hebben. Vasthouden, die gaat op. Hou je handjes bij je. Trekken, die gaat op. Ja, Badar, ik zie jou in die film... Je leidt de wedstrijden. Ja, stress, doe nou nou, het is niet nodig, jongen. Wat je doet, dat kost helemaal geen voor niks. Charisma zien we. Hey, gebruik je hoofd, man. Tegelijkertijd ontspannen. Ja, heel je Ja, toch? Ja, want ik, ik vind het zonde om voor zo'n gele... Ja, klopt. Ja? Is dat een beetje hoe jij bent als scheidsrechter? Ja, zo, uh, zo ben ik. En uh, zo ben ik ook wel opgevoerd. Ik ben... Uh... Uh, ik kom ontspannen over, uh, maar uh, op, op de juiste tijd dat ik moet reageren, als ik moet uh, op iets ingaan, dan, dan uh, ga ik erop weer in, maar dan doe ik het uh, heel strak en heel uh, duidelijk. De meeste mensen zullen ervoor kiezen, als voetbal hun passie is, om het spel zelf te beoefenen. Maar waarom vind jij dan juist het fluiten zo leuk? Kijk, in deze maatschappij zien we heel veel dingen die, die, die fout gaan. En ik wil gewoon ook een, een steentje bijdragen aan een, een, een goede samenleving. Wat houdt in dat ik ook uh, een goede voorbeeld moet zijn. En, en, en ook uh, die jongens die eigenlijk een beetje uh, scheef gaan. Dat ik ook probeer die een beetje uh, te corrigeren. Ja, en op een voetbalveld, dat kan ook. En daar heb je ook de autoriteit om dat, om dat te doen. En uh, ja, dan probeer ik het op een positieve manier uh, te doen. Ja, kom maar. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, rustig. Hey, hey. Rustig, rustig, rust. Hey, hey, hey, hey. Baller, ik zie je in de film. Oh. Dat is een rode kaart, joh. De emoties. Idioot, voor een rode kaart man! Idioot. De verbale agressie ook wel. Recht met die gozer. Hey, heftig, zo af en toe. Ja, af en toe kan het behoorlijk heftig zijn. Dus je moet behoorlijk sterk in je schoenen staan om, om zoiets uh, uh, uh, uh, uh, zo mee, mee te kunnen maken. En, uh, ik, ik, uh, ik heb behoorlijk wat dingen meegemaakt en uh, het, het zal niet de laatste keer zijn, uh, denk ik. Want hoe ver gaat het? Het gaat tot aan uh, geweld. Hè? Dat, dat je gewoon uh, bijvoorbeeld, uh, ik ben eens een keertje achtervolgd. Na nou, zo'n wedstrijd en uh, iemand die niet blij was met, met de gele kaart en uh, de, die uh, gewoon uh, de auto, je auto even uh, uh, mollen. Dus uh, het, is, het, is, het kan behoorlijk aan toe gaan hoor. Ja. En wat doet dat met jou? Ja, dat is, als je naar huis gaat, dan sta je wel even te krabben van uh, waar doe ik het voor? Is het uh, de moeite waard? Nog iets anders? Oké, okay. okay. doe maar hier. Hop. Wadder, ik zie jou in de film uh, met je dochter. Wat voor impact hebben die incidenten op jou als persoon, op je privéleven? Neem je het mee? Ik uh, probeer het niet mee te nemen. Uh, ik probeer het niet uh, met mijn kinderen te delen. Want dat, is, dat zijn dingen die, niet ik, uh, die, die ik niet met mijn kinderen wil delen, hè. Uh, ik geef ze toch het, het, het, het, het, het mooie beeld van, van het voetbal... en van het hobby van wat, wat papa doet uh, op zo'n zondag. Soms een beetje tegen beter weten in. Ja, het is... Uh, kijk, je moet uh, ja, om kinderen met zoiets uh, te zijn aan laten associeren. Dat, dat doe ik niet. Uh, Voetbal. Ja. dit en dat soort dingen waar waar hij dat van maakt waar hij dat van, ja, van maakt praten waar hij dat van maakt je bent toch officieel mag dat je vandaan? ik speel betaald voetbal ik heb nog nooit gehoord dat dit mag dus hij dus springt dus hij springt dus we moeten hier ga maar weg ga maar weg ik mag hier staan toch de climax van de film dan zien we dat de situatie echt escaleert op het veld wat gebeurt daar precies ja van in een WK Amsterdam was een wedstrijd tussen Egypte en Marokko en ja, hele goede voetballers. Ook jongens die betaald voetbal spelen. En. Waar ging het om? Een heensbal, wel niet heens. Ja, voetballers die heel heftig erop gaan reageren. Wat is dat nou? Hij moet normaal tegenover Zegt Er is op een gegeven moment zelfs sprake van een toeschouwer die het veld opkomt. Er wordt gewacht gemaakt van een mes. Ja, ik, ik, had toen, uh, ik zag wel dat een toeschouwer het veld op uh, kwam, uh, maar ik heb dus het mes niet gezien. Er waren zoveel mensen op het veld komen stromen en uh, mensen ertussen kwamen lopen. Dus uh, ik, ik liep meteen weg. Uh, ik heb dat uh, gerapporteerd. En, uh... De reden van het strijving kwam uh, een toeschouwer op het veld. Ja, nou dat... en dus gaat de broer van een speler die ik heb uh, eruit gestuurd. Ja. En uh, zelfs hij zegt, hij is met een mes binnengekomen. Als je zo'n situatie ziet, dan kom ik eigenlijk weer terug bij de beginvraag. Waarom? Waarom doe je dit? Ja, dat is uh, het leven voor het voetbal. Uh, ja, het is, het is, het is mijn, uh, voetbal is mijn leven en uh, daar leef ik uh, elke dag naar. En, uh, het, is, het is een mooie hobby en uh, zo wil ik het houden. En ik laat het niet door zulke lui uh, van me afnemen. I'm you Vijf jaar geleden alweer de Scissors Sisters met I Don't Feel Like Dancing. Vijf jaar geleden, dan gaan we terug naar 2006. Toen deze man een van de helden van Italië was bij de winterspelen van Turijn. En in Battina molto meglio, Enrico. Battina molto Enrico. Fabris, Fabris all'esterno, Fabris all'esterno. 1.46-91 da's battere. 1.46-91 da's battere. Il tempo 1.46-91. Ci siamo! De la, RECORD DE LA PISTA! RECORD DE la PISTA! RECORD DE la PISTA! Nou, dan maken wij ons druk om een opgewonden Erben Wennemars. Enrico Fabris werd een eigen huis-Olympisch kampioen op de 1500 meter. En sinds dit weekend weten we zeker dat er geen titels meer bijkomen. Na de wereldbekerwedstrijd in Chelyabinsk zette hij een punt achter zijn carrière. Gianni Romme, goedenavond. Goedenavond. En toen viel jij zeker van je stoel hè, als bondscoach van de Italianen. Nou, ik viel niet echt van mijn stoel af. Kijk, als je iemand uh, heel kort van nabij begeleidt. dan weet je wel wat die iemand leeft. En dan heb je deze ja, beslissing ook wel aanzien komen. En dat is een heel proces wat daar aan vooraf gaat. Alleen dat is iets. Uh, ja, dat, dat gebeurt niet van de ene op de andere dag. Dat duurt de tijd. En uh, dan is het meer wachten wanneer die beslissing een keer komt. Alleen die beslissing neemt een uh, atleet zelf. En daar kan je hooguit een klein beetje bij begeleiden. Alleen hij neemt hem. En. Uh, ik kan daar weinig aan doen. Hoe ging dat eigenlijk, dat besluit? Was het gewoon tussen neus en lippen door in de kleedkamer... zo van het is afgelopen? Of was die emotioneel? Nee, het was meer... Uh, uh, toen... Uh, de de meter was het was natuurlijk desastreuze lopen uh, vrijdag. En uh, de andere dag had ik s'avonds nog een uh, gesprek met hem daarna... dat het, ja, wat hij aan het doen was, nee, hij is op zoek. En ik probeerde hem daardoor nog mee te prikkelen. Alleen de andere morgen dus waren we op de ijsbaan aan het inrijden... Voor de vijf kilometer. En toen stond hij na drie minuutjes omhoog. En toen zei hij, kan ik even met je praten? En toen zegt hij tegen me, ja. Je had gisteren wel gelijk dat ik niet meer ben tegen. Want ja, het heilige virus weg. Ik, uh, ja, het zit er niet meer in. Ik ja, goed. Ik ben blij dat je nu duidelijkheid voor jezelf hebt. En dat is, uh, dat is voor mij veel meer een pre. Als dat je voor mij blijft schaatsen. Of uh, voor, voor wie dan ook. Je doet het voor jezelf. En als jij het niet meer kan opbrengen, dan heb ik daar respect voor. Ja, heb je er ook begrip voor, uh, behalve respect? Uh, ik heb er heel veel begrip voor, want uh, het, het feit is... wat hij beleefd nu, dat was bijna een soort uh, aha-erlevenis voor mij. Want ik heb hetzelfde meegemaakt, precies hetzelfde. Het duurde me ook anderhalf jaar voordat ik het toe kon geven voor mezelf... dat mijn carrière over was. Als je kijkt hè, naar zijn carrière, als je kijkt naar zijn leeftijd... eigenlijk stopt hij veel te vroeg. Ja, dat weet ik niet, want hij was redelijk vroeg uh, natuurlijk in het internationale veld. Ook mede doordat je in zo'n land als Italië natuurlijk vrij snel uh, bovenaan komt. Reken met het talent van hem. Mag je snel meedoen aan grote En uh, Dus hij heeft eigenlijk wel tien jaar lang op de top gestaan. En dan denk ik, ja, dat is toch een lange carrière. Als jij daar alle grote titelen eigenlijk in gewonnen hebt, behalve wereldtitel, maar wel Europees kampioen, noodcups gewonnen... Olympisch kampioen in eigen land op het op 10% en in een individuele afstand. Dan zeg ik van ja, dan heb je toch eigenlijk in die tien jaar lang. heb je toch heel veel mooie dingen bereikt. En hoge prijzen, de allerhoogste prijzen heb je ook gewonnen. Ja, dan is het ook een keer klaar. En dan kan je denken, fysiek gezien kan je nog wel vooruit. Maar ja, de, de motivatie die, die, die ontbrak gewoon. Omdat het heilige uh, vier de ambitie om nog iets te bereiken was er eigenlijk niet meer. Heeft hij eruit gehaald wat erin zat? Ja. Hij heeft misschien wel eens wat dingen laten liggen. Maar dat hoorde ook bij hem. Soms uh, als je mentaal uh, even niet, niet je eigen kan mobiliseren. Ja, dan, dan is dat zo. Een ander heeft uh, meer blessures. Een ander kan ook hebben dat hij fysiek soms even niet fit is. Waardoor hij het niet kan presteren. Bij hem was het ook vaak een mentale kwestie. Nou, dat is ook iets waar, waar je jezelf door soms eventjes buiten stak kan zetten. Bij mij zelf was dat ook niet anders. Dus bij, daar zeg ik, de een heeft dit, de ander heeft dat. Maar als je door de bocht genomen terug kan kijken op je carrière... met een, met een zeer tevreden gevoel dat je eigenlijk alle grote prijzen hebt kunnen winnen... ja, dan kan je alleen maar trots zijn. Heeft hij pech gehad dat hij ook een ontketende Sven Kramer is tegengekomen later? Ja, hij heeft natuurlijk wel een paar jaar gehad dat hij heel erg goed was. In fekere de round ook. En dat hij vaak achter Sven tweede werd. Waardoor, en, en dat hij eigenlijk een heel goed prestatieniveau had. Ja, Sven was gewoon net beter. Dan is het jammer, maar dan, dan word je gewoon tweede. Maar daar wil ik niet zeggen. Dat hij niet het maximale uit zijn carrière beeld met deze halen. Dat weet hij wel. Heeft hij al verteld wat hij nu gaat doen? Uh, gaat hij jouw baantje misschien overnemen op termijn? Ja. Nou, ik heb hem weinig gehoord dat hij ambitie heeft om trainer te worden. Ik, ik weet het niet of dat het echt in hem zit. Volgens mij... Uh, ja, wil hij toch gewoon ja, iets maatschappelijk, iets anders gaan doen? Wat hij precies gaat doen, dat weet je eigenlijk nog niet. Maar hij zal eerst, het uh, eerste stukje zal hij uh, bij de politie gaan werken. Omdat hij daar ook aangesteld is, wat bijna alle schaties zijn in Italië. En dat is misschien een overgang voor hem naar iets anders in, uh, in de maatschappij. Want ik vind hem niet de prototype politieagent. Dus uh, dat de denk ik wel dat hij iets anders daarna nog gaat doen. Maar geen trainer. En wat gaat de trainer van de Italianen doen, Zani Romme? Want ik bedoel, je bent wel een hele sterke man kwijt. Nou ja, het is, het is, het is een van de redenen uh, dat ik naar Italië ben gegaan dat was eigenlijk om hem. Want ik wilde graag een mannelijke topper begeleiden. Maar nu ik daar toch anderhalf jaar zo aan het werk ben, uh, heb ik toch ook leuke jonge talenten die, die waar je mee bezig bent om die beter te maken. En het zou een beetje ja, lullig zijn om daar in één keer van weg te gaan lopen. Omdat de belangrijkste man, of de, de, de, de, ja, de hoofdfiguur daar weggevallen uh, is. Omdat hij stopt. Ik vind, uh, je hebt ook een vertrouwen uitgesproken naar die jongens en meiden waar je dus mee bezig bent. En daar wil ik ook graag mee doorwerken. En ik zie ook de organisatie dat die steeds beter gaat lopen. Ja, ik wil er eigenlijk iets opbouwen. En kijken of dat ik uh, ja, Italië weer wat meer op de kaart kan brengen. Nou, Fabrice. Want zo is het natuurlijk gewoon. Shani, bedankt voor je reactie. Alsjeblieft. Shani Romme, vanuit Astana, vanuit uh, Kazachstan dus, erg ver weg. En dat was te horen ook. Bijna aan het einde van de uitzending. Wedstrijd in de Jupiler League tussen Sparta... Rotterdam en Emmen is wegens de mist al na een kwartier gestaakt. Emmen stond op dat moment met 1-0 voor. En in de Engelse Premier League werd wel gespeeld. Tottenham won met 2-0 van Aston Villa. Bij de goals van Adebayor Tottenham is nu derde. 9 punten achter de koploper Manchester City 1 wedstrijd te goed. En in de Spaanse Primera Division werd ook gespeeld. Racing Santander won van de club van Van Nistelrooy van Malaga met 1-3. Zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Morgenavond zijn we er al om half negen. Lyon tegen Ajax. Zometeen met het oog op morgen, gepresenteerd door Rob Trip. wel naar wat er niet klopt en wat er niet goed loopt. En daar wil ik wel wat aan doen. De minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz-Van Hagen. Waar het ons om gaat is, als je het doet, moet je het in één keer goed doen. Morgenochtend live in het NOS Radio 1-journaal. Ik heb er van de NS zelf helemaal niets over gehoord. Dus ik dacht nog even dat het een grapje was. Heeft u een vraag voor Schultz-Van Hagen? Mail naar nos.nl. stel uw vraag en luister morgenochtend tussen half negen en 9. Het is heel leuk. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.